Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Iran en de Verenigde Staten gaan onderhandelen over het Iraanse nucleaire programma. Dat meldt de New York Times op gezag van Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Het besluit zou het resultaat zijn van geheime besprekingen... die diplomaten uit de twee landen al bijna vier jaar voeren. Volgens de krant beginnen de onderhandelingen... na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 6 november. Die datum zou zijn bepaald op aandringen van de Iraniërs omdat zij eerst zekerheid zouden willen over wie als president hun onderhandelingspartner is. Het Witte Huis zegt in een reactie dat er nog geen concrete afspraak is voor één-op-één gesprekken, maar dat de Amerikaanse regering daartoe wel bereid is. Over het nucleaire programma van Iran maakt het Westen zich al tientallen jaren zorgen. Vermoed wordt dat Teheran kernwapens ontwikkelt. Iran houdt vol dat ze nucleaire activiteiten, zoals het verrijken van uranium, vreedzame doeleinden hebben. Rebellen van de FARC hebben in Colombia vijf militairen van het regeringsleger gedood. Bij de aanval in het zuiden van Colombia raakten tien militairen gewond. Het is het eerste grote incident sinds donderdag een begin werd gemaakt... met de vredesonderhandelingen tussen de guerilla-beweging FARC en de Colombiaanse regering. Die onderhandelingen moeten een einde maken aan het geweld dat al bijna vijftig jaar duurt. De FARC had voorgesteld om tijdens de onderhandelingen een wapenstilstand te sluiten... maar de Colombiaanse regering wees dat verzoek af. De regering wil daar pas over praten als er een akkoord op tafel ligt... De Nederlandse film Rabat is de grote winnaar geworden... bij een Europees-Arabisch filmfestival in Spanje. De Roadmovie won op het Amal Filmfestival drie prijzen... onder meer die voor beste film. Verder kregen de regisseurs Jim Taihutu en Victor Ponte... de prijs voor beste regie. En de drie hoofdrolspelers, Nasrin Char, Ahmed Akabi en Marwan Kenzari... deelden de prijs voor beste acteur. Rabat is een verhaal over drie vrienden uit Amsterdam... die samen in een oude taxi naar Marokko reizen. Het weer in de kustgebieden bewolkt en kans wat regen. Landinwaarts droog en kans op mist. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Ook overdag in de kustprovincies bewolkt met kans wat regen. In het binnenland steeds meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN. De wereld. De wereld. De wereld. De wereld van Filemon. Welkom bij nog een uur van het BNM-programma De Wereld van Filemon. Het vorige uur heb ik al een flinke reis gemaakt... langs Engeland, naar het exotische Costa Rica en ook langs Shanghai en Irak. We hadden het over hoe de wc's er in het buitenland uitzien... en hoe mensen hun lichaam versieren over de wereld heen. Maar... We hebben nog een uur, waarin we gaan bedden met Spanje, Kenia, de Filipijnen en Brazilië. We hebben het eerst over hoe er wordt gedate in het buitenland. Want betaalt de man alles op de eerste date en kan er al worden gezoomd na date 1. En daarna hebben we het ook nog over hoe vrouwen over de wereld worden behandeld in het buitenland. Zijn ze dominanter dan de mannen en werken ze ook in topfuncties? Je hoort het allemaal tijdens het komende uur van de wereld van Filemon. En eerst even een rondje naar onze bellers... Arnica in Spanje. Hi. Die crisis, hè? Het duurt maar voort. Oh. Hé, hey god, moeten we het daar weer over hebben? Nee. <laughs> he, he, hebben jullie het daar nog over in Spanje? Of is er ook, heerst er ook zo'n sfeer van moeten we er niet meer over praten? Want anders dan gaan nou, we er nog dieper in. Nee, ja, nee, dat heb ik wel een beetje. Van laat maar zitten. Maar nee, we hebben het er elke dag over zo ongeveer. Ja, w wat deed je daar ook alweer? Ik heb een eigen bedrijfje. Ja, ik ga naar civilia.nl, toch? Ja, dat klopt inderdaad. En, en, en wat houdt het bedrijfje precies in? Nou, dat houdt in dat wij uh, allerlei services voor Erasmus Universi uh, studenten regelen. En kamers en activiteiten en talencursussen. Ja. En dat is heel erg leuk. En dat gaat heel goed op het moment. Want uh, dat, dat Erasmus fonds, is dat, is dat ook uh, een subsidiefonds, zeg maar? Ja, dat is een subsidie van vanuit de uh, Europese Unie en daar wordt wel in gekort op dit moment. Dat is dus wel dat jammer. Van deze Balen. Ja. Ja. Ja, daar heb jij dan gelijk last van, waarschijnlijk. Weer die crisis. Ja. Gatsie. Ja, we gaan het zo meteen over leuke dingen hebben. Over, ja, over vrouwen en daten. Ja, ja doe maar. <laughs> Ik spreek je zo. Jeppe. Top, uh, Ja, we gaan uh, sorry, eerst naar Ilse Dieters op de Filipijnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij was vorige week in de Smoky Mountains voor een medisch project. Kan je daar ja, al klopt. iets over vertellen? Uh, ja, dat kan. Uh, wat wil je daarvan weten? Wat is dat precies? De uh, Smoky Mountain? Ja. De, de, ja dat de project. Smoky ja. Uh, nee, bij de Smoky Mountain denk je misschien aan een prachtig mooie vulkaan. Ik denk aan een blauwe, blauwe op een berg. Waar ja. denk je aan? Blauwe op een berg. <laughs> Ja, dat, dat zou ook al beter zijn dan wat het in werkelijkheid is. In werkelijkheid is het een, uh, een berg afval aan de kust. Uh, en uh, het rookt omdat mensen daar um, houtskool willen maken om geld te verdienen. Dus er wordt uh, uh, hout uh, op een grote brandstapel uh, gegooid en dat wordt verbrand. Dus, uh, maar goed, mensen wonen daar en leven daar. Dus die zitten gewoon uh, continu in de, in de rook... En wat is het medische project? Zorgen dat ze geen rookvergiftiging krijgen. Wat zeg je, Vian? Zorgen dat ze geen rookvergiftiging krijgen. Nou, um, het was uh, de medische missie was een medische check voor kinderen. Uh -huh. um, dus uh, wat we deden is, uh, uh, we probeerden zoveel mogelijk kinderen te checken op gezondheid en dat is dan echt basisdingen. Uh, geven ze medicijnen om uh, ja, eigenlijk weer een beetje op te lappen. Maar ook uh, vitamine en ijzer zodat ze toch uh, wat aansterken. En er komt ook een follow-up. Uh, dus dat betekent dat ze volgend jaar weer terugkomen om dezelfde kinderen weer te zien. En weer vitamine en ijzer te geven. En hopelijk uh, redden zij het dan wel. Ben je moe? Maar ik ben net wakker, ja. Nee. Je klinkt iets minder uh, opgewekt dan, dan, dan anders. Ja, dat klopt. Maar de medische missie was ook echt uh, heel erg heftig. Ik heb, ik heb dat heel erg uh, zwaar gevonden. Oh. Nou, ik, ik hoop dat je... Dat, dat ons gesprek zo meteen een beetje op kan beuren. Want we gaan het over leuke dingen hebben. Ja, ja, ja. Neem een kop koffie. We gaan zo meteen een mooie plaat uh, beluisteren. En uh, ik spreek je zo. Oké, okay, tot zo. Dan gaan we eerst nog heel even naar Anne Dorst in Brazilië. Bij jou gaat vannacht de zomertijd in? Ja, klopt. Ja. Hoe zit dat? Middernacht. Ja, het is altijd heel ingewikkeld. Want nee. uh, ja. bij ons gaat de klok een uurtje vooruit. Ja. En dan hebben we een tijdje lang vier uur tijdsverschil. In Nederland nu is het vijf, dus over eventjes dan is het vier. En dan zodra bij jullie de klok verandert... dan is het weer drie uur tijdsverschil. Ja, ik, ja, ik ben altijd heel slecht in dat soort dingen. Ik moet zelfs nog al ja, altijd heel erg nadenken... of je dan meer tijd hebt om te slapen of minder. Sommige mensen die zien dat meteen, maar anderen die, die hebben er altijd moeite mee. Ik denk nee, dat... klopt. Ja. Bij ons gaat de klok vooruit, Dus volgens mij heb je dan een uur minder vanavond. Ik ga er heel goed over nadenken. Eerst even naar misschien wel uh, een van de bekendste saxofoonmelodietjes... die er bestaan, uh, van de Average White Band. Pick up the pieces.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 Werkt. Maar goed, afgelopen week werd er een nieuw datingprogramma op tv gelanceerd. En misschien werkt dat dan weer wel. In het programma Samen Single worden vijf redelijk bekende vrouwen gevolgd... terwijl ze op zoek zijn naar de juiste man. Je ziet ze in hun dagelijks leven, maar ook hoe ze bijvoorbeeld gaan daten. Maar hoe gaat dit eigenlijk in andere landen? Kan je daar lekker op losdaten of moet dat allemaal in het geheim? En na zo'n eerste date, is zoenen dan gebruikelijk? Of moet je dan wachten tot de schoonfamilie eh, hem of haar heeft goedgekeurd? Nou, dat ga ik uitzoeken in het komende uur van De Wereld van Filemon. En ik begin mijn zoektocht in Spanje. Annika, goedenacht. Hi. Zijn Spanjaarden nou zulke Casanovas als wij denken? Uh, ja. Dat kunnen ze ook echt heel goed. Eh, uh, nee. <laughs> <laughs> ze proberen het in ieder geval. Ja, leg uit. <laughs> nou, nou, ze proberen het in ieder geval. Ze, ze proberen heel, het wel altijd. En heel veel, ze proberen het heel veel. En wat doen ze maar, niet goed? Uh, ach, ze overdrijven het zo soms. Te dik te bovenop? Ja, ja, echt. te. Maar Spaanse vrouwen vinden dat waarschijnlijk dan wel leuk. Nee, want dat doen ze dan alleen bij buitenlandse vrouwen. Oh. Ja, dat zijn echt van die uh, van extrangeras die, van die, van die, uh, hunters, zeg maar. Echt buitenlandse vrouwen moet je het dan bij hebben. Ja, maar je hebt volgens mij twee soorten Casanova's. Je hebt uh, Casanova's die hebben gewoon een bord voor hun kop. Die doen gewoon hun manier. Ja. Die gaan gewoon net zo lang door tot het lukt. Ja, net zoals die ik naast me heb zitten, zeg maar. Die. <lacht> oh, ja. ja, die heb je. Of je hebt uh, Casanova's. En Ik ben niet echt een Casanova, maar als ik vrouw versier... dan kijk ik altijd heel goed hoe zij reageert op iets. Ja, maar dat is goed, toch? Ja, ja dat is ook een techniek, maar dat ja. is ook gewoon omdat je dat anders niet Ja, maar niet als je dat gaat... dus helemaal niet doet, dan, dan, gaat, dan gaat het fout. Nou, dat, dat is een beetje je het niet, probleem. Dat weet ik niet. Soms gaat het dan uiteindelijk toch goed. Omdat die vrouw op een gegeven moment denkt... ja, hij doet zo erg zijn best, dat ach, is eigenlijk ja, wel schattig. Ach, ja, inderdaad. Ik, het zonde, het. jongen. Ach, laat ik hem maar een kansje geven. Ja, oké, okay, maar dat is ook niet de manier, toch? Nou ja, ja, de manier bestaat, denk ik niet. Want ik ben natuurlijk te onzeker om, zeg maar, recht voor zijn raap... Uh, <coughs> te gaan versieren. Dat weet ik niet, dat zal jij weten. Ja, ja, daarom zeg ik het. Ja. <laughs> ja, maar ik heb echt een vriend van mij, die had een hele mooie vrouw... die dacht, nou, dit is de mooiste vrouw van, van, van, van mijn leven... die ik ooit gezien heb. Ja. En die ging er gewoon als een gek achteraan. En die, die vrouw heeft hem echt een paar keer weggeduwd met zijn gezicht... omdat hij wilde zoenen. Mm -hmm. En uiteindelijk na negen keer geprobeerd gezoend te hebben... heeft hij haar geschaakt. En ja, oké. Okay. Hoe zeg je dat nu ook weer De volhouder, de volhouder wint? Ja. Hoe zeg je dat? Ja, hè? Ja. Ja. ja, en gewoon, hij zei van ja, ik ga gewoon voor de mooiste vrouw die ik ooit gezien heb. En voor niks minder. Nou ja, ja dan heb je het natuurlijk toch wel over statistieken. Dan, dan is het gewoon heel vaak proberen. En dan, ja, één keer is het natuurlijk raak. Is jouw vriend Spaans? Ja. En hoe, hoe, hoe, hoe deed hij het? Ging, ging dat bij jullie dates? We <lacht> nou, dat moeten over daten gaan. Eigenlijk kan ik daar niet te diep op ingaan, filmen, Want uh, hij ging eigenlijk eerst achter een vriendin van mij aan. En oh. daarnaast hij was bij mij uitgekomen. Ah, oh nee, je was voor ja, tweede keus. Ja, dat is echt heel erg, hè? Ja. Maar nu ben ik volgens mij wel zijn eerste keus, hoor. Die vriendin is op een gegeven moment weggegaan en toen waren jullie toevallig ja, alleen over ja, en toen. Als ze dit nou hoort, gaat hij hoort lachen. Ja. Want het is echt waar. Maar dan heb jij wel je trots opzij gezet. Dat is, vind ik altijd wel mooi, toch? Nee, want het is een hele goede vriendin van me, dus uh, ik heb geen trots. Nee, maar voor, voor hem toch? Ja, nou ja, ach. Ik heb wel meer dingen voor hem opzij gezet. Ik ben naar Spanje gegaan. Voor hem ook, ja. Ja, ja, ja dat was wel duidelijk, toch? En hoe zat je, zag jullie eerste date eruit? Uh, Wat hebben we toen gedaan? Wij hadden geen officiële eerste date. We waren, we waren gewoon op stap, eigenlijk. De eerste keer dat ik hem heb leren kennen, dat is wel leuk. Dat was uh, op de Feria d'Abril. Dat is een groot flamenco-feest hier in, uh, in Sevilla. Dat is wel leuk. Ja, dat is tof. En daar hebben uh, prins Willem-Alexander en Maxima elkaar ook ontmoet. Schijnbaar. Oh, oh Leuk, hè? Ja. Dat is op zo'n dak, toch? Kan ik me nog vragen herinneren? Nee, dat is niet op een dak. Dat is eigenlijk oh, een, een, een groot terrein waar ze allemaal, waar ze allemaal uh, kleurrijke tentjes neerzetten. Oh, ja. En dan gaan ze dan allemaal nou ja, dansen. En flamenco dansen, Sevillana. Dat is echt een dans typisch van hier. Mm -hmm. Die gaan ze dan allemaal dansen en gezellig wat drinken en eten. En nou ja, dat 14 uur lang. Of zolang het lichaam het volhoudt. En is dat. Ook waar je uh, een normaal, uh, normale Spaanse date mee naartoe neemt? Is um, dat normaal nou, Spaans daten? Nou, dat is, dat is één week, gedurende één week, hier oh, in, ja. uh, in april, mei ongeveer. En het is wel echt een typische plek waar heel veel stelletjes elkaar tegenkomen... Want je komt die huisjes, die, die tentjes zeg maar, die kom je op uitnodiging binnen. Daar kan je zomaar, niet zomaar binnenstappen. Dan Moet je echt iemand kennen. En, uh, maar het leuke daarvan is dat als je ergens uitgenodigd wordt via via, dat mm -hmm. je dan echt wel heel veel nieuwe mensen leert kennen. Dus het is echt wel inderdaad een typische plek om elkaar te ontmoeten. Hey, en gaat het uh, in, in, in Spanje makkelijk dat je een date krijgt? Ja, heel makkelijk. Want je leeft hier natuurlijk heel erg op straat. Hè? Je hebt hier heel veel vrienden, je leeft heel veel op straat. Dus wat dat betreft datingsites en dat soort dingen... ja, dat hoor je hier echt niet zoveel. Dus Ze bestaan die... natuurlijk wel, maar je hoort het echt niet veel. Die vrouwen die gaan ook best wel makkelijk mee op een date... als ze gevraagd worden door een man. Ja, dat gaat niet zo officieel hier allemaal. Die zijn allemaal wat meer laid-back, wat okay. dat betreft. Maar het is niet maar... dat je ligt te trekken aan een dood paard. <lacht> <laughs> ligt eraan, ligt eraan. kan ik oh. geen uitspraak over doen. <laughs> het is vrij normaal dat, uh, dat je dus gaat daten. Ja, ja, dat is heel normaal. Nee, het, het probleem komt is wel een als het semi-officieel slash officieel wordt. Dan komt het probleem pas. Want dat is, dat is allemaal... Dat ligt wat gevoelig, dat vriendje-vriendinnetje concept. Oké. Okay. Je hebt hier, sterker nog, je hebt hier zelfs geen woord voor een vriendje hebben. Het woord voor vriendje hebben is hier, uh, dus mijn vriend is mijn nobio. En, maar nobio, de exacte vertaling is mijn verloofde. Oh. Dus dat wil niemand uitspreken. Dus een schaam. of zo? Het gewoon echt een jaar of anderhalf jaar voordat je dat woord gaat gebruiken. Oh. Ja, en je wordt ook natuurlijk absoluut niet aan de ouders voorgesteld. Nee, is... nee, dat gaat allemaal... Uh, nee, allemaal het, is, het is niet geheim of zo, maar je, je, dat soort dingen spreek je gewoon niet uit. Scharrelen? Het, ja, het mooie oud-Hollandse scharrelen? Oud scharrelen ja. Dat, dat, ja. dat is daar niet officieel? Nou, nee, ja, inderdaad. Of geen woord absoluut voor. niet officieel. Nee, nee, bestaat niet. Maar uh, is het daar zelfs al gek als je met, uh, met iemand gaat samenwonen waarmee je niet getrouwd bent? Nee, dat niet. Oh, dat, nee, uh, dat, dat nee, nee, niet. nee. Absoluut niet. Wij wonen, wij wonen nu uh, bijna vier jaar samen. En dat is absoluut niet gek. En heel veel vrienden van ons wonen, wonen samen. En uh, sterker nog, nu met de crisis, dan komen we toch weer terug op die roddige crisis. Verdorie. Je zou het niet over hebben. Ja, sorry. Anita. Maar ja, ik ga het toch even zeggen, want het is best wel aardig om te weten. Uh, hier zoals je hier dan trouwt, is het echt wel heel groot. Het is echt een heel leuk feest. Toen ik nog in Nederland woonde, toen zei. Altijd, nou, de trouwen, dat hoeft voor mij niet per se. Maar ja, ik heb nu hier het feestje gezien en dat is toch wel erg speciaal, erg leuk. En uh, je geeft wel ontzettend veel geld uit dan, maar um, uh, weet je dat door de crisis echt uh, gewoon het, het concept trouwen, bijna niemand trouwt meer. Oh. Het, het, schijnbaar is de, de daling qua bruiloften uh, een aantal jaar geleden al 30 en moet je nagaan dat ik het dan over een aantal jaar geleden heb. je bent even van plan om te gaan trouwen. Oh ja, ooit wel. Oh, ooit. Ja, ja, ja want als ik je heb dat feestje gezien. Ja, kom, maar, kom maar op mijn bruiloft, <laughs> hè, over een paar jaar. En dan zie je dat feestje en dan denk je, oh, nou snap ik het. En wat, wat is precies het, uh, noem eens één groot verschil... tussen een Nederlandse bruiloft en een Spaanse bruiloft? Het allergrootste verschil is dat je hier gewoon iedereen uitnodigt die je kent. Maar dat die ook uh, op alle momenten aanwezig zijn. Dus zowel tijdens de ceremonie als tijdens het aperitief. Ja, een receptie bestaat hier niet echt. Maar als je, als je het dan over receptie moet hebben... dan zou je het hier over de, uh, het aperitief uh, hebben. Ja. En daarna heb je het diner en daarna heb je dan het feest. Dat vind ik een en... heel goed concept, want ik vind dat zo stom: van, ja. die mag wel daarbij en Lullig, die niet hè? daarbij. En ja, nou, dat dat vind, vind ik dus inderdaad stom. ook. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Maar weet je wat je dan wel: het, het probleem tussen, tussen aanhalingstekens, wat je dan hier hebt, is dat ja, je familie zijn hier vrij groot, je hebt hier vrij veel vrienden. Dus een kleine bruiloft bestaat uit 250 personen. Oké. Okay. <laughs> Nou ja, maar als ik dan ga trouwen, dan doe ik het wel op zijn Spaans, dat heb ik nu al gehoord. Ja, precies. Ik spreek je zo weer, Annika. Yes. Tot zo. De... Ilse, in de Filipijnen, ben je ja. alweer wat uh, opgekalevaterd? Ja, ik heb een koffie voor mijn neus en uh, ik ben uit bed gekomen. Hé, <laughs> hey, daten en dat soort dingen in de, in de Filipijnen, gaat dat gewoon openlijk allemaal? Of moet dat een beetje achter gesloten deuren? Het gaat wel openlijk, um, uh, maar het is wel uh, apart. Het is niet echt je zou het niet echt date kunnen noemen. natuurlijk is er wel weer een uh, verschil uh, tussen de provincie en de, en de, en de grote stad. Um, maar het, ja, je zou het niet echt date kunnen noemen wat mij betreft. Maar wat doen ze dan? Wat, wat doe je dan als je iemand ontmoet en, de, en dan wil je me afspreken? Uh, nou, in de, ik zal beginnen met het verhaal over de provincie. Hier in de provincie dit, uh, houden ze nog de traditionele wijze aan. En wat er gebeurt als er een, een jonge een meisje leuk vindt... dan uh, uh, probeert hij eerst met haar te flirten. En uh, kun je mij goed verstaan eigenlijk? Want, ja, als, je, als ik je niet kan verstaan, dan zeg ik het. Is, is dat goed? Oh, oké, okay, want ik hoor wat uh, gehaper. Uh, maar goed... Um, <laughs> Uh, als hij haar leuk vindt, dan probeert hij eerst met haar te flirten. En dat flirten gaat dan meer op een manier van uh, uh, een beetje giegelen... en uh, uh, een, een, een berichtje sturen. En dan uiteindelijk de vraag um, of, of hij een courtship aan mag gaan met haar. En een courtship Dat betekent dan dat hij toestemming gaat vragen aan de ouders... of hij met haar mee naar huis mag lopen. Wat is dat, wat is dat woord, zeg je? je? Een wil je het nog één keer zeggen? Kortship. Ah. Oh. nooit van gehoord. Ja. En dat betekent zoiets als... Oké, okay, het spel is geopend. Mm -hmm. oh. En dan gaat hij haar proberen voor zich te winnen. Oh. En dat doet hij door allerlei uh, briefjes te sturen. Chocolaatjes, bloemen, uh, zoetigheid. Uh, SMS'jes, heel veel SMS'jes. Hm. En uh, dat doet hij ook bij de familie. Ja. En zo probeert hij het meisje voor zich te winnen. het komt allemaal van, van, vanuit hem? Het komt allemaal vanuit hem, ja. En zij kan ook gewoon... Uh, want hij is dan haar soetor. Zo noem je dat. En zij kan ook uh, meerdere soetors hebben. Ah. Dus de vrouw heeft dan, dan wel dan de macht in dat spel. En um, kan zij ja zeggen. En de familie zegt ook ja. En dan, nou, dan hebben ze een courtship... Oh. En de volgende stap na courtship is een uh, verloving. En als ze verloofd zijn, dan kan ze nog steeds meerdere uh, suitors hebben, totdat ze uiteindelijk getrouwd is. En dan is het pas bezet. Dat klinkt niet heel vrijblijvend allemaal, dit. Het is wel gelijk heel serieus. Ja. <laughs> <laughs> we gaan even daten en uh, even in een kroeg uh, een biertje drinken en we zien wel wat er van komt, dat is er niet bij. Nee, nee, helemaal in de provincie niet. Maar in, uh, in, in Meester Manila bijvoorbeeld, daar is het al wel wat moderner. Vooral onder de jongeren wordt er dan wel gedate. Maar je ziet eigenlijk nog steeds wel een beetje hetzelfde erin terug. Want jongens die vragen gewoon je nummer. En... Daar laten ze het bij. Want als ze je nummer hebben... dan kunnen ze je overspoelen met berichtjes en sms'jes. Ja ja, ja, ja, Dan hebben ze het gevoel van... oké, okay, dan kunnen we proberen haar voor ons te winnen, zeg maar. Dus het is niet eens als, als ze je tegenkomen... dat ze dan uitgebreid met je gaan praten... Uh, een goede kant uh, laten zien. Maar ze vragen gewoon echt je nummer... zodra ze dat hebben, is de buit binnen en ja. kunnen ze beginnen. Oh. Wat ja. vind je daarvan? Uh, ja, ja, ik vind het wel grappig eigenlijk. <laughs> ja, ik moest er wel om lachen. Nee, toen ik uitging in Manila, wat me overkwam was... Uh, een, een aantal keer was ik... Ja, ik was in een club en een paar jongens die begonnen eerst gewoon ontzettend te juichen toen ik voorbij kwam lopen. En vervolgens gingen ze proberen om mijn nummer te krijgen. En, en dat was het. Maar ze gingen zich niet voorstellen of zo. Of, leuk uh, gesprekje houden of een beetje een uh, openingszin gebruiken of zo helemaal niet. <laughs> dus, Dat is wel gek. Ja. ja, voor mij werkt het niet in ieder geval. Nee, kan ik me voorstellen. Dankjewel, ik spreek je zo meteen weer. We gaan eerst uh, heel kort nog ja. even naar uh, Anne Dorst in uh, Brazilië. Ja, jij hebt ja. een uh, Braziliaanse vriend. Hoe gingen jullie eerste date? onze eerste dates, um, ja op zich wel gewoon een beetje zo hetzelfde als in Nederland, gewoon een uh. keertje bioscoopje, een keertje uh, wat eten, naar nou, een kroeg of zo. Dus dat is op zich wel allemaal een beetje hetzelfde. Het enige wat wel echt verschillend is, is dat je hier heel snel uh, met de familie te maken krijgt, omdat uh, mensen die wonen nog heel lang bij hun ouders. Dus dan uh, word je gelijk aan de hele familie voorgesteld. Ik ben benieuwd hoe dat was. Dat, dat ben, dat, daar ben ik benieuwd naar. Eerst even naar wat <laughs> feitjes uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Oostenrijk klemmen vrouwen een appel onder hun oksel tijdens het dansen. Een leuke jongen die krijgt vervolgens de appel aangeboden. En als de gelukkige dan door de spreekwoordelijke zure appel heen bijt en deze helemaal opeet, mag hij het meisje mee naar huis nemen. In Wales zijn mannen urenlang bezig om uit hout een lepel te maken en deze aan hun favoriete meisje te geven. Dan maar hopen dat ze het om haar nek draagt, want dan zien ze hem ook wel zitten. Hier komt trouwens ook de term lepeltje lepeltje vandaan. In Zambia gaat het, kort door de bocht gezegd, om geld. Hoe hoger opgeleid de vrouw is, hoe meer geld je de familie van de bruid moet betalen als man. En deze familie van de bruid blijft altijd bezit houden van haar. Dus als ze ontevreden zijn over jou als man, dan kunnen ze elk moment de vrouw en kinderen weer opeisen. De wereld van Filemon. Nou, hebben we toch weer wat geleerd, hè, Anne? Anne? Anne? Anne is weg. Beter nog, Anne? Uh, Anne is verdwenen. Nou, we gaan er zo meteen uh, gaan we haar weer proberen te bellen. We gaan eerst even naar uh, een plaats iemand uh, die misschien niet de allermooiste stem heeft, maar wel een hele leuke stem. Macy Gray. I try. Games, changes, and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here. And we should be together, bang. But when? may seem alright and smile when you leave, but my smiles are just up front, just up front. Nancy Gray met I try, I try to call you. Anne Dorst, je was even weg. Ja, ik was bij werd ik door de war gehaald met Ilse. Oh, nou ja, je, je bent er in ieder geval uh, en je ging ik vertellen weet. hoe het was om voor het eerst bij je schoonfamilie te komen. Ja, klopt. Ja, dus dat is inderdaad uh, vrij snel gegaan. Ik denk dat ik mijn vriend uh, twee weken kende. Ja, we hebben en toen het over werd ik al daten. Dus ik, ja, ik ben gewoon aan het dating. En uh, dan word je uitgenodigd voor uh, ja, een etentje met hele familie zo ongeveer. Dus dat uh, was wel even schrikkelijk. Maar ben je uh, iemand die daar zenuwachtig voor is? Die dat eng vindt? Of juist leuk? Nou, uh, het was meer zo van... Uh, ja, ik bedoel, als je iemand net kent, je, je, je hebt geen idee van uh, gaat het ergens heen of niet. En um, dat je dan meer zo denkt, van, ja, als je nou heel leuk en aardig met die familie... en dan hebben zij misschien al mijn verwachtingen, weet je wel... Dus dat oh, zit dan ja. wel een beetje in je hoofd. Maar ja, dat is ook wel grappig. Want hier zijn families die zijn dat ook gewend. Van ja, nou, dan komen steeds weer wat mensen over de vloer. En dat is, dan wordt dan weer niks. En dan wordt er, is er weer iemand anders. Oh, dat wel. Dat, dus het is, ja, dan, dat wel. Dus het het is zij niet heel, heel officieel heel eigenlijk. Over. Oh. Wat leuk. Nee, precies. Ja, want in Nederland is het echt dan officieel de ouders ontmoeten. Maar dat, dat hebben ze hier eigenlijk helemaal niet. Dat gaat gewoon heel geleidelijk. Ja. Nou, ik ben altijd fan van schoonfamilie. Dat vind ik eigenlijk soms wel... Ik heb wel dates gehad dat vond ik de schoonfamilie leuker dan, uh, dan de date zelf. <lacht> ik vind het wel heel ja, leuk om met mensen thuis te komen. En een beetje met die vader. En die moet altijd zijn hobby's laten zien. Ja, kom maar naar boven. En dan staat die, staat die trein dan... En, moet besturen en dan weer naar beneden naar de auto kijken. <laughs> ik vind het altijd ja, wel iets ja. Je moet er een ja, spel zeker. van maken. Nou ja, en hier ook dan vooral als je opa's, oma's en zo ontmoet. die zijn dan natuurlijk helemaal onder de indruk van een blond iemand met blauwe ogen en dan van oh en wat fantastisch en zo, dus dan uh, wordt er ook in je wangen geknipt <laughs> en zo. Dus ook. <laughs> ja, dat is inderdaad wel grappig. Maar ik kan me wel voorstellen, na twee weken is het natuurlijk wel heel snel, want was je toen al zeker over je relatie? Sorry, toen was ik. Oh, was je toen al zeker over je relatie? Um, ja, hoe kan je zeker kan je na, na twee weken? Nou, je hebt af en toe dan zie, je, dan zie je iemand en denk je, hier moet ik de rest van mijn leven bijblijven. Maar dat was het dus niet. Ja. <lacht> nou ja, we zagen elkaar op zich al wel gelijk uh, heel vaak. Dus het leek al wel wat langer dan twee weken, maar nee, ik vond het wel, Maar hij zei wel van um, ja, je kan nog nee zeggen hoor. Ik bedoel, je hoeft niet. <laughs> <laughs> zo van, hij had wel door dat ik even iets had van: wow, oké, okay, met je hele familie, uh, ik weet het niet. Maar. Dus um, ja, volgens mij wist hij ook wel dat dat inderdaad voor niet-Brazilianen niet, niet zo heel gebruikelijk is. Dus en, dat, uh, ja. en wordt dat daten, wordt dat ook gestimuleerd door de ouders? Ja, ja. Ja, die zijn. Uh, ja, zo, zoals gezegd eigenlijk heel, heel makkelijk en open daarover met hun kinderen. Want, ja. Maar ook dat ze zeggen ja, van neem nou eens een date mee naar huis. Ja, dat ook. <laughs> ja, van uh, waarom zien we nooit iemand? Ja. Oh, en, en, en die maaltijd wordt het dan echt speciaal gemaakt voor de date? Of is dat gewoon, uh, eet je dan gewoon mee? Of is nou, het dan wel feestelijk? ik eet inderdaad gewoon mee. Want bijvoorbeeld in de familie van, van mijn vriend uh, uh, eet ze eigenlijk iedere zondagmiddag uh, uh, met toch gewoon een groot gedeelte van de familie. Dus dan worden ook uh, oma uitgenodigd en een aantal ooms. En dan eten ze gewoon met een grote groep samen. Dus dat uh, ja, was gewoon meer dat je er dan bij je aanschuift, zeg maar. Ik werd dan niet speciaal voor mij uh, georganiseerd. Nee, en, en na die date uh, is het wel goed gegaan, want je hebt uh, nu nog dezelfde jongen, toch? Ja, precies. Ja, ja. <laughs> dat heeft niks verpest, gelukkig. Mooi. Ja, bij jou zijn we altijd voor de liefde. Vorige keer over flirten en dit keer over daten. Ja, ja inderdaad. Dan nou, gaat het volgende keer over vertrouwen hebben. Nou, oh, dat is goed. En daarna moet kinderen. hem Precies. Tot de volgende keer. Leuk je te horen. Oké, okay. heel. Radio 1, PNN. De wereld van filemon. Vrouwen zijn echt te stom om te poepen. Weet je wie er nog stommer zijn dan vrouwen? Ja, niemand. Er is geen diersoort zo stom dat hij zijn eigen lotgenoten niet steunt. Als een man een hele goede baan heeft... dan zeggen die andere mannen zich... hé, hey, te gek, een mooie liesbak ook, hartstikke tof. Zou ik ook wel willen? Dat geven ze toe. Als een vrouw een hele goede baan heeft... dan zeggen al die andere vrouwen alleen maar... "Sister Noord voor de gezin. <lacht> In plaats dat je het zelf ook gaat doen... In plaats dat je zelf ook een keer met je zure zuignap van de bank afkomt... Ja, je hoorde een stukje uit de voorstelling van Claudia de Breij over vrouwen. Ja, gelukkig is ze zelf een vrouw, dus kan ze dit allemaal maken. Steeds minder vrouwen hebben een topfunctie. Dat bleek afgelopen week uit een onderzoek van de Volkskrant. Het percentage vrouwen met een topfunctie staat stil... want het aantal is ongeveer even hoog als drie jaar geleden. Maar hoe ziet het eigenlijk in andere landen? Hoe wordt er daar met vrouwen omgegaan? En hebben vrouwen de broek aan of zijn juist de mannen de baas? Ik ga dit uitzoeken tijdens mijn volgende vlucht over de wereld. En die begint in Spanje, in Europa. Annika, nogmaals goedenacht. Hi. Ja, uh, Spaanse mannen, dat is macho, of niet? Ja. Dus vrouwen hebben niks te zeggen? Nee. Dat dan weer niet. <lacht> Vertel. Vertel Ik heb niet echt dat. wel thuis de broek aan. Ja, ik heb het ook niet over jou. Elkaar ja, zeggen. Ik Je hebt een zeggen. Nederlandse vrouw. <laughs> <laughs> maar hoe zit het in Spanje? Nee, nou ja, over de broek aan hebben, daar durf ik niet zoveel over te zeggen hoor. Volgens mij zijn we hier best wel gelijk. Ja. Ja, maar denk in, ik wel. Maar is Spanje qua emancipatie even ver als Nederland? Uh, ja, of misschien wel een stukje verder zelfs. Dat is een voorbeeld daarvan. Dat, dat, is, dat is een verrassing dat ik dat zeg misschien. Ja, ja ik ja. denk Spanje, katholiek, een beetje ouderwets. Nee, absoluut niet zelfs. Nee, um, uh, wat ik zelf altijd een beetje vind, en dat is een kleine kritiek tegenover Nederland. En uh, ik moet ook heel eerlijk daarbij zeggen, ik, ik ben daar niet de enige in. Mijn Nederlandse vriendinnen hier, die hier wonen, die dus echt goed de cultuur kennen, die zijn het daar vaak mee eens. Is dat in Nederland moet alles gelijk zijn. Maar de twee seksen zijn niet gelijk. Eens. Juist, nou en dat daar houden ze heel erg rekening mee in Spanje. Dat zie ik heel erg terugkomen. Want weet je wat ook zo gek is? Vertel. Wij mannen moeten wel alle vrouwenklusjes doen, altijd thuis. Hè? We moeten afwassen, we moeten uh, altijd leuk zijn met de kinderen. De en wel eens buiten zetten. Ja, en doe ik allemaal graag, doe ik allemaal <laughs> ja. graag. maar mijn vriendin bijvoorbeeld heeft nog nooit de olie ververs in de auto. Oh, maar ik wel. Jij, jij doet dat wel. Ja. Nou, er zijn heel veel vrouwen die dat echt niet doen. Of de, de, de videorecorder instellen. Klinkt een beetje ouderwets, maar. Toen dat ja. nog moest gebeuren, de ja. nieuwe tv installeren. Ga zo maar door. Ja, het klinkt misschien heel erg niet feministisch of zo... maar ik vind dat we toch wel ook onze taken zo'n beetje hebben. Vind ik ook, vind ik ook. Ik, ik weet niet. Volgens mij is dat gewoon een beetje biologisch of zo. Ja, daar nee, ja, ben ik het helemaal mee eens. Toch? Ja, toch? Ja, ik denk ik niet zo doordrijven in dat feministische van... We moeten, we moeten gelijk zijn. Nee, dat zijn we helemaal niet, Jo. Nee, dat denk ik ook niet. Toch? Ik denk, nee, nee, nee, zeker niet, zeker uh, dus, niet. Nou, nog een voorbeeldje, om nou even terug te komen bij mijn bedrijfje. Ja. Uh, Weet je, dat het overgrote merendeel van, mijn, van de studenten die hier komen... en die bij onze kamer huren en zo, dat zijn meiden. Weet je waarom ik denk dat dat komt? Uh, nee, ik zou ik niet weten. Nou, ik denk Vertel. dat vrouwen beter zijn in talen dan mannen. En mannen meer van de beta zijn. Klinkt ontzettend slecht, mag je eigenlijk helemaal niet uitspreken. Maar ik denk dat echt... Ja, zo'n snachts hier op radio 1 mag. Ik het ja, wel, precies. He? Ach wie luistert er nou joh? Nou, ja, het is natuurlijk <laughs> altijd ja, ja, is, maar als je over dit soort dingen spreekt moet je altijd generaliseren, want anders kan je er niet over praten. Sowieso. Want het zijn natuurlijk ja. vrouwen die enorm goed in bed hadden. Nee, tuurlijk, ook, tuurlijk absoluut. Maar over het algemeen, absoluut. Ik ja. ben ik er geen van trouwens hoor. Nee. Doe mij maar die talen. Ja. Maar ik zie het gewoon terugkomen, weet je? En ja, nou, je, je merkt het gewoon heel veel dingen. In de ICT zitten veel minder vrouwen dan, dan, dan in andere sectoren. Het ja. is gewoon zo, dat kunnen we toch gewoon toegeven met z'n allen. Mm -hmm. Ja, ja ik, toch? Ik, ik, ben, ik ben de laatste die dat niet toe zou geven. Ja, precies. Maar, en die, maar je hebt het idee dat in Spanje dat dat meer geaccepteerd wordt... Ja, dat vrouwen ja, en mannen dat, anders zijn. Ja, ja absoluut. Dan heb je daar Echt? een voorbeeld van, een goed voorbeeld? Ja, ik heb daar wel voorbeelden. Bijvoorbeeld, je ziet het heel erg. Ik zit een beetje in die sferen. Uh, want uh, heel veel vriendinnen van mij die zijn zwanger op dit moment. Ik zelf niet. Okay. Um, ook geen plannen of wat dan ook. Laat ik dat gelijk uit de wereld helpen. <lacht> maar um, ik zie dat heel veel om me heen. Zodra je een zwangere vrouw hebt. Ja. Nou, uh, gelijk een stoel vrijmaken. Aan wat voor tafel dan ook. En de bus voorrang. En maar ook in hun werk. Weet je, als je naar een gynaecoloog moet voor een echo. Oh, geen probleem moef hoef je geen vrije dag voor te nemen. Ik, ik weet niet, dat zijn stomme dingen misschien. Dat zijn details, maar die wel heel erg belangrijk zijn op zo'n moment. Ja, en dat geldt volgens mij wel voor heel Zuid-Europa. Ik heb het in, in Italië meegemaakt, als je daar met een klein kind gaat reizen, dan ja. iedereen gaat uh, voor je aan de kant. Je kan ja. zo het vliegtuig inlopen. In ja, dus Nederland precies. is dat echt niet zo. Ja, echt no ja. way. Ja, nee, dat, dat, klopt. dat klopt. En ik, ik weet het zelf niet van Italië of zo, maar ik kan me dat wel heel goed voorstellen. Want het is natuurlijk meer de Latino cultuur. En, en ja, dat, dat is allemaal ongeveer een beetje gelijk. Dat is Zuid-Frankrijk ja. ook al, in Portugal en zo. En... Ja, en dat soort voorbeelden zie je het gewoon heel erg terug. Heel erg rekening houden. Gewoon met ouders in het algemeen. En ook trouwens ja, bij andere dingen. Gewoon in je werk gewoon gelijk getrokken worden. Ja, van een week was ik in de supermarkt. En toen was er een vrouw was bij de bedrijfsleider aan het klagen. dat er zoveel kinderen in de supermarkt waren. Dat ze daar niet meer boodschappen ging doen. Ze dacht, dat is nah, normaal. Ja. Nou, dat vind ik echt absurd. Ja, echt zo'n verzuurde vrouw. Zo'n zo, zo zuignap waar uh, Claudia de Brij het net over had. Is een zuignap? Ja, dat is het over. Gaan we met, met je zuignap van de bank af of zoiets? <laughs> Oké, okay, ja, okay. Dat was ja, ah, oh, vreselijk. Ja, ja, ja, dus vind ik dus echt helemaal niks. Dus wat dat betreft, de emancipatie zit hier wel goed. Dat, dat, dat gaat hier de goede kant op. Goed om te horen, Arjaka. Het is een mooi land voor jou als vrouw om daar te wonen. Zeker weten. Ik hoop je snel weer te spreken. Ja, eens gelijk. Doeg! Ilse? Ja? Op de Filipijnen, ja, dat is uh, waarschijnlijk wel een ander verhaal, toch? Qua emancipatie. Nou, um, ik zit hier met uh, mijn Filipijnse vriendin... die hier logeert dit weekend. En we praten er even over naar aanleiding van het vorige gesprek. Ja. Maar het gaat hier eigenlijk best wel goed met de vrouwenemancipatie. Goed om te horen. Ja, wat zij zegt uh, is dat er uh, uh, best wel gelijkheid is tussen mannen en vrouwen. En dan vooral in de, in de upperclass. Maar er zijn hier al twee vrouwelijke presidenten geweest. En hier werken wel heel veel meiden in de ICT. Oké. Okay. En ja, er is uh, ja, best wel gelijkheid tussen mannen en vrouwen... wat, wat betreft uh, verschillende soorten studies, zeg maar. Dus je vindt, jongens, ja. Ja, zowel jongens en meiden in allerlei sectoren eigenlijk. Had je dat verwacht? Nee, want um, er is ook... Nou ja, als je hier... Wat mijn ervaring is met mannen hier, is dat ze best wel um, dominant zijn en... Um, hoe zeg je dat ook weer? Um, Macho? Directief of zo? Ik ja, weet niet precies wat je ja, dus ze, zij, zij bepalen uh, wat er gebeurt. Oh ja, ja. En ze kunnen, um, ze kunnen niet echt omgaan met onafhankelijkheid of zelfstandigheid. Dat vinden ze heel gek. Als... Dus dat, dat rijmt dan weer niet met dat er toch wel gelijkheid is in, in verschillende ja, sectoren en ook in politiek en zo tussen mannen en vrouwen. Ja, want om als vrouw zomaar uh, alleen te wonen bijvoorbeeld en een baan te hebben en helemaal onafhankelijk te zijn van mannen, dat vinden ze dan wel weer gek. Ja, dat is wel echt, dat is normaal uh, onder de moderne bevolking. Ja. Maar onder de meeste mensen is dat heel raar. Dus je ziet dat wel. Omdat... Uit. Sorry, ga verder. Sorry. Nou nee, oh ja, vooral omdat uh, uh, het normaal is het dat je, zeg maar, heel lang bij je familie blijft wonen om je familie financieel te ondersteunen. Ja, je ziet, dus je, ja je ziet dus een heel groot verschil tussen het platteland en de upper class in de stad. Ja, absoluut. Ja, en heb je het uh, idee dat. Uh, dat vrouwen thuis wel uh, uh, het voor het zeggen hebben. Want dat zie je natuurlijk vaak. Dat het misschien op straat of op het werk niet zo is. Maar dat als ze helemaal thuis zijn, dat zij alles bepalen. Um, ja, op zich wel. Ik bedoel, de, de vrouwen die ik hier ontmoet die, die in de provincie. Uh, dat, dat, ja, die hebben. Dat zijn echt, echt wel low class is dat. Maar dat zijn toch wel pittige tantes hoor. Ook ja. tegen hun mannen. Maar ja, ik heb toch wel het idee dat uiteindelijk de man toch ja, gewoon wel dominant is. Dus hij bepaalt uiteindelijk wat. Het, hij heeft het laatste woord, zeg maar. En, en de Filipijnse uh, man gaat hij ook bijvoorbeeld ook afwassen of vegen of stofzuigen? Nou, stofzuigers hebben ze hier niet. <laughs> <macht> maar dweilen of weet ik wat. Ja, weet ik wel. Wat, wat moet er allemaal in huis gebeuren als ah, stoffen? <tijd> um, wat, kwam ja, de, wat kwam daar langs? Uh, sorry dat ze, wat was dat? Wat, wat kwam daar langs? Oh, dat was uh, een tricycle. Sorry? <laughs> een tricycle. Oké, okay, uh, een tricycle, dat is iets met drie wielen, denk ik. Maar ik heb geen idee wat het is. Een ja. tuk -tuk. ken je nog uh, Dommel en Zema <laughs> <laughs> Nee. Een <laughs> uh, tekenfilm van vroeger. Oh, ja, er was zo'n motor en dan met zo'n karretje ernaast. Ja, ik kom van de een man en vrije... die zijn hond daarin zet. Oh, die die met die snor. Ja, daar heb ik een puzzel van. Ja, ja, ja, ja die. Ja, ja oh, die ken ik nog wel. Oh, dat is een try. Ik, ik, uh, daar had oh. ik een puzzel van, zeg die. Ja, een motor met een zijspan. Ja, oh, die ja. heb je hier uh, overal. Ja, die ken ik alleen van de daar puzzel. Ik heb van de vrijschool. Zeg maar... We hadden geen tv thuis, vandaar. Oh, oh vandaar. Die, die, hadden we hadden het ook alweer over? Nu heb ik het helemaal vergeten. Um, Oh, oh ja. ja, of, of, of mannen dan de, ja. ook het huishouden doen. Ja, uh, ja dat ze, als ze niks te doen hebben wel, dan doen ze dat wel. Maar mijn indruk is dat het wel, wel vooral een vrouwklusje is. Maar hier uh, in de community center waar ik werk, doen jongens ook dat werk. Ja, ja dat is dan weer hun taak ook hier. Dus het is niet helemaal eerlijk te vergelijken. En, en hoe kijken ze naar jou, tegen jou aan? Jij uh, als... Uh vrouw Die daar zo met je alleen rondreist en, uh, en, en werkt, ja, dat vinden ze heel gek. Het is moeilijk voor hun om te plaatsen, maar goed. Ik ben wel, uh... maar ben je daardoor extra aantrekkelijk, denk je? Ja, absoluut. Dus ze vinden dat onafhankelijke, vinden ze dus erg, ergens wel aantrekkelijk. Ja, maar de vrienden die ik hier heb, die kunnen het nog steeds niet helemaal uh, handelen. En ik moet zeggen dat als. Uh... Ja, ik ga bijvoorbeeld volgende week uh, ga ik, uh, een paar dagen weg, even op een vakantie. En dat heb ik samen gepland met uh, ja, een Filipijnse vriend. En hij is dan echt heel dominant. Hij bepaalt dan gewoon wat er gebeurt. En als ik dan aangeef, nou, ik heb ook ideeën of ik wil het liever zo... dan is het gewoon, als hij denkt dat het niet een goed idee is... dan zegt hij dus gewoon, nee, we gaan het niet zo doen. Ook wel lekker, toch? Als iemand gewoon lekker alles bepaalt... dan kan je het lekker een beetje achteraan hobbelen. Ja, op zich. Maar als me dat in Nederland zou gebeuren, dan zou ik. dat zou ik echt niet accepteren. Dus, maar hier doe ik dat wel, omdat het. Ja. Voor hem is dat gewoon normaal. En, en voor hem is dat een teken van dat hij juist om mij geeft en, en wil dat ik een goede tijd hier heb. Ja. Je begon een beetje slaperig, dit uur. maar je bent helemaal wakker hoor ik. Ja, ik heb net een kop koffie achterover geslagen. Moet je zo meteen aan het werk? Nee, het is zondag. Oh, je gaat lekker relaxen. En een uh, vriendinnetje uit Manila is hier. Dus we gaan uh, lekker mediteren en yoga doen. En, uh, oh goed. Lekker ontspannen. Lekker spiritueel. Ja. <laughs> nou, veel, uh, veel rust. Ja, en dan morgen weer aan de bak. En balans. En morgen weer aan de bak. Dank je wel. Graag gedaan. Anne, dorst in, uh, in Brazilië? Ja, ja. Brazilië is natuurlijk gewoon best wel een modern land, toch? Daar is het wel redelijk gelijk tussen man en vrouw, of niet? Uh, ja, maar ik moet wel zeggen, op het eerste gezicht uh, uh, lijkt dat meer zo dan dat het echt is. Want uh, ik vind wel dat hoe langer je hier zit, hoe meer ik merk dat het toch nog wel heel erg vastgeroest zit in die traditionele man-vrouw-rollen. Uh, dus... Um... Ja, ik vind echt bijvoorbeeld van veel van, van, van onze vrienden, als je dan samen wat gaat, gaat drinken, dan uh, zitten toch die, die vrouwen er een beetje bij uh, en die hebben niet echt veel te vertellen. En dan de mannen voeren het woord en die uh, maken grappen en, uh, en dan, de vrouwen zitten er echt alleen maar een beetje mooi, mooi bij. En uh, een beetje te glimlachen. Dus dat, uh, ja, daar is nog, ook nog wel veel... Uh, <laughs> te verbeteren, wat dat betreft. Nou nee, ja, voor mij klinkt het anders harder goed. Maar goed. Ja, ik <laughs> ja. ja. klinkt Eerst even goed, wat feitjes ja. uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Oekraïne is het thuisland van z'n mooiste vrouwen. Volgens sommigen is het zelfs moeilijk te geloven... dat zulke mooie wezens echt bestaan. Japan is een van de weinige landen... waar vrouwen meer verdienen dan mannen. Het is niet superveel, want ze verdienen gemiddeld... zo'n 30 euro meer per maand, maar toch... Zo'n 90% van de vrouwen in Noordoost-Afrika worden besneden. Dit betekent dat de clitoris wordt afgesneden. Vaak gebeurt het ook nog met een glasscherf zonder medisch toezicht. De wereld van Filemon. Ja, er wordt vrouwen wat aangedaan hè, in, uh, in de wereld. Ja. Anne, ja. je schrikt ervan. Nou. Dat is in Brazilië denk ik niet zo. Hè? Dat vind ik altijd zo iets bizarurs, Daar wil je gewoon niet eens over nadenken. Nee, nee, nee, nee. nee en dat, ja. Dat hebben ze hier niet gezegd. dat wil we niet. Nee, ik begrijp ook niet dat je dat... Meestal gebeurt dat in landen waar mannen toch wel voor het zeggen hebben... maar als man wil je dat toch niet? Ik Lijkt me het ook, niet. Ik begrijp ik nee. er ook niks van, nee. nee. Maar jij zei vrouwen ja. in Brazilië zijn uh, niet enorm geëmancipeerd... want als jullie samen iets gaan drinken... dan zitten ze er toch een beetje zwijgend bij... met je glimlach het mooi te zijn. Ja, met een mooi jurkje aan. Ja. En toen ja, zei want, ik, dat uh, klinkt eigenlijk best wel goed. Maar dat meen ik niet serieus ja. hoor, want dat is wel irritant. Je ziet bijvoorbeeld dat heel, uh, heel veel jonge vrouwen die, die studeren wel gewoon. Die gaan wel studeren en uh, beginnen dan in eerste instantie ook wel uh, aan, een, ja, aan een carrière. Maar dan zodra ze uh, gaan trouwen en kinderen krijgen... Dan, is het ook, okay, dan staat alles in het teken van de man. En dan, uh, ja, dan worden zij huisvrouw. En dat is ook gewoon een beetje uh, waar je naar hoort te streven. Zeg maar, het is ook zo, ja, uh, Wacht je niet van Brazilië vind ik? Sorry, dat je verwacht je het toch niet van Brazilië? Nee, ja, inderdaad. Je hebt natuurlijk ook... Uh, de president is een vrouw. En je ziet Precies. echt wel veel vrouwen ook in het bedrijfsleven... Maar ja, het is natuurlijk ook weer die, die macho-cultuur. Dat, dat mannen die, die, die hebben niet graag een vrouwelijke leidinggevende. En vrouwen die vinden dat zelf ook ongemakkelijk. Dus het is echt wel een beetje dat... dat ja, ik, ik moet vaak denken, weer een jaren vijftig gedoe, weet je wel. Want dat, dat het echt... Uh, ja, als vrouw hoor je er altijd mooi uit te zien. En je hoort bepaalde dingen wel of niet te doen. En weet je wel, dat is gewoon... Ja, het niet zoals zij dat gewend zijn. Dus een huisman, wat je in Nederland soms wel hebt die gewoon thuis op de kinderen past en het huishouden doet... en de vrouw gaat werken, dat kan je daar echt helemaal niet voorstellen. Nee, nee, dat is echt... Nee, dat is zo te ver... Uh, ja, het is natuurlijk wel hier, uh, want ik hoorde je net ook een vraag stellen van, van of mannen helpen in het huishouden, mm -hmm. uh, maar dat is hier va vooral zeg maar, ja, vanaf de middenklasse niet echt een issue, omdat de meeste families die hebben een hulp in het huishouden. Ja, dus personeel is het relatief omdat, uh, natuurlijk heel goedkoop. Ja. Yeah, ja. precies. Dus, uh, ja, dus het is dan vaak zo van, ja, je hoeft ook eigenlijk niks zelf te doen. Um, ja, en dat is ook wel nu vaak zo, want ik bedoel, het is natuurlijk nu ook in Brazilië, het gaat steeds beter, waardoor gelukkig natuurlijk uh, dat soort dingen ook steeds duurder worden. Ja. Um, dus uh, ja, hulp in, in, in huis, dat, dat, dat wordt straks ook hier alleen nog maar voor hele rijke families. En uh, dus ja, de jongere generatie die nu opgroeit, uh, die moet het wel echt zelf uh, hun onderbroeken gaan wassen en zo. En dat, uh, ja, dat zijn ze niet gewend. Maar jouw uh, Braziliaanse vriend, gaat hij dat denk je doen? Ja, nou ja, ik bedoel, hij zal wel moeten. Wij hebben geen, uh, geen hulp in het huishouden. Oh, nou, hij doet het dus, nu al? En, nee, ik ga het ook niet voor hem doen. Dus ja, maar, dus ja hij doet het niet. Maar ja. ook echt vegen, afwassen, dat soort dingen, dat doet hij echt? Ja, ja. Ja, dat was inderdaad eerst uh, wel even een struggle. Zo van, uh, ja, kunnen we niet iemand, uh, weet je wel, dan, dan regelen we wel de hulp van mijn moeder. <laughs> ja, dag, we gaan niet uh, hier uh, iedere week iemand laten komen om voor ons schoon te maken. Dat is gewoon dikke onzin. En hoe zit het eigenlijk met de G-mails? Zijn die een beetje geëmancipeerd? De G-mails? Oh, Frank komt um... binnen, Frank van het volgende programma. We hebben het net over G-mails, Frank. ja. <laughs> Dat is natuurlijk toch wel echt iets in, in, in geks in Brazilië. Daar heb je er best wel veel van. Ja, en die er ook echt, echt als vrouwen uitzien. Dus uh, dat is ook iets waar ze je toeristen voor waarschuwen. Van dubbelcheck of je wel echt met een vrouw te maken hebt. Want dat, uh, ademsappel, dat hè? Ademsappel. Ja, nou. Adems, ademsappel, daar kan je het zien natuurlijk. Ja, precies. Ja, daar moet je goed op letten. Ja. Maar welke positie hebben zij dan in, in, in de samenleving en in de cultuur? Ik moet zeggen, ik ken ze niet. Uh, je ziet ze vaak als je als je uitgaat, uh, zie je ze gewoon ook, uh, ja, een beetje in dezelfde uitgaansgelegenheden en zo. Maar ik, ja, ik geloof, ik, ja, ik, ik zou het eerlijk gezegd niet meenemen. Uh, maar, uh, maar wordt hij wel gewoon normaal uh, tegenaan gekeken, normaal gesproken over Gmails? Um, nee, ja, er, wordt, er worden gewoon grappen over gemaakt van uh, oh ja, opletten dat je wel met een vrouw te maken hebt en zo, uh, of oh, ja, dus, ja, dat is heel flauw. Maar ook als ze dan met uh, lelijke vrouwen zien, dan is van uh, nou, ik ben benieuwd wat daar onder het rokje hangt of zo. Weet je wel? Ik bedoel dat soort ja. Dat maar zou je wel gewoon, gewoon een gmail in je vriendengin kunnen hebben en die gewoon uh, uit uh, kunnen nodigen, bij ben... hmm. thuis. Nou, dat ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat denk ik niet zo gauw, nee. nee. Nee. nee, als je denkt over hoe hysterisch ze hier nog steeds zijn over, over, over homo's... dan denk ik inderdaad dat dat echt nog wel een stukje verder ligt. Uh... Ja, daarom zijn die she-mails ja, er ook, ik... hè, schijnt. Omdat ze zo hysterisch zijn over homo's, matjecultuur. En dan, ja, ja. met zo'n omgebouwde man die bijna een vrouw is... dan kan het nog net. Ja. Maar met ja. Een, met, echt met een man als homo, dat kan dan niet. Nee, precies. Ja. Nee, maar op zich inderdaad, het is wel iets... Um... Ja, gewoon wat iedereen ook uh, accepteert dat het er is. Ik bedoel, je hebt natuurlijk hier dat uh, Big Brother is nog steeds heel populair hier in Brazilië. Er worden nog steeds, uh, ik weet niet hoeveel, uh, uh, versies van gemaakt. En daar, uh, daar zitten ook regelmatige e mails in en zo. Dus dat is wel iets, uh, dat hoort er gewoon bij. Maar ik weet niet hoe zij in het dagelijks leven echt geaccepteerd worden. Dat, uh, ik kan me bijna niet voorstellen dat mensen daar heel normaal over zullen doen hier. Nou, je moet het een keer uitzoeken, want ik ben er wel erg benieuwd naar. Dan gaan we de volgende keer gaan we een rondje bellen over de wereld over shemails. Dat is goed. En uh, ik zou zeggen, uh, heb jij daar een leuk fragment uh, bij als luisteraar? Uh, ga dan even naar onze uh, site uh, bnn.nl, even doorklikken. Dan kom je ook bij de wereld. Uh, van Filemon. Uh, en daar staat een e-mailadres. En dan kan je dat fragment wat je dan graag wil horen... bij het onderwerp SheMails, uh, kan je dan insturen. En dan kunnen wij dat uh, mooi uitzenden. Dus uh, van je favoriete cabaretier... of uh, het leukste YouTube-filmpje wat je kan verzinnen... wat over G-mails gaat. Stuur het uh, uh, via bnn.nl naar ons e-mailadres. Frank, ja? Jij gaat hierna weer aan de slag. Ja, zeker. En je hebt altijd een hele spannende vraag... waar mensen dan ook naartoe kunnen bellen. Of ja. niet naar de vraag, maar nee, naar het programma. Ja. En dan daar iets over vertellen. Wat is de vraag? Nou, het gaat vannacht over eten. Oh. Echt, nee, ik weet dat jij een groot liefhebber bent... van lekker eten met goede wijn erbij. ook. Heel erg, dat heel, heel erg, heel erg. Maar het gaat ook over eten in de nacht. Stel dat je een nachtshift hebt of dat je terugkomt van uitgaan... en nog even een snackie neemt voordat je gaat slapen. Eten in de grootste zin van het woord. Plus komt ook een kok. Oh, Ze gaan ook eten hier in de studio. Ja, je ja, ja, hebt gewoon een onderwerp verzonnen... wat je zelf heel ja, goed uitkomt. Ja, heerlijk, aankomt. toch? Dan kan ik gewoon <laughs> tijdens de uitzending een beetje eten hier. En een beetje kletsen over eten. En je kan bellen dus ook naar 0801121. Filemon. S'nachts, eet jij? Ja, eet jij hier bijvoorbeeld? Nee, nee hier niet. Nee, hier niet. Uh, maar thuis uh, soms wel. En dan ga ik er echt voor de klassieker. Dat is gewoon de uitsmijter. Oh, maar als je terugkomt van het uitgaan of zo? Ja, de uitsmijter. Dat vind ik echt het allerlekkerst. Gewoon en twee wat? eitjes ja. en dan uh, uh, een beetje laten bakken tot het droog is. Uh, kaas erop. En gewoon het zout en peper en klaar is Kees, twee bruine boterhammen. Oh, lekker. Ja, het zo is goed. wel heel klassiek, maar ik vind het ja. echt on ontzettend lekker. En een broodje kebab of zo nog even? Dat nee, ja, nee ik, heb dat ik heb nog nooit een broodje kebab gehad. Nee, ja, echt niet. echt niet. Nee, nee, nee. Heb je niet ooit kebab TV gemaakt? Nee. Is dat voor je tijd? Nee, dat is, nee. Dat is een soort trauma van BNM, kebabtevee. Ja, dat weet ik, daarom haal ik het nog even Grappig dat je daar net over begint. Ja. Nee, ja, ik, wel zwaar, maar dan heb je de volgende ochtend al zoveel spijt van. Ja. Dan kan je een week niet in openbare gelegenheden komen. Dat de ik een knoflookshaus. werd ze uitsmijten, daar ga ik voor. Top, kan je bellen. De Wereld van Vierlemonen. De n